Van 10 uur. Vergekluurd met het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de Tevendeal. Het debat wordt gevoerd met premier Rutte. Hij moet nu de vragen beantwoorden die de Kamer eigenlijk had willen stellen aan de opgestelde bewindslieden Opstelten en Teven. VVD-fractie zelf de Zijlstra noemt het vertrek van het duo op justitie onvermijdelijk en zuur. Zuur voor henzelf, de VVD en het land. Opstelte had steeds gezegd dat het bedrag van een deal met drugscrimineel Kees H. veel lager was en dat de stukken over de zaak zoek waren. Maar gistermiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. Daarop trok Opstelte zijn conclusies na een gesprek met premier Rutte. Zeilsta zegt dat Rutte en Opstelte er heel snel uit waren. Hij weet nog niet wie de bewindslieden gaan opvolgen. De VVD-fractieleider zegt dat hij hun vertrek niet had voorzien. Het Nigeriaanse leger heeft in het noorden steden heroverd op Boko Haram. De terreurgroep had de laatste maanden gebied veroverd ter grootte van België. De afgelopen dagen heeft het leger beschietingen uitgevoerd. En het zegt dat nu bijna de hele regio is heroverd. Nigeria kreeg hulp van militairen uit buurlanden Niger en Tjaat. Bij de gevechten zouden 300 Boko Haram strijders zijn gedood. In Frankrijk is geschokt gereageerd op het helikopterongeluk waarbij een aantal Franse topsporters om het leven kwam. Bij het ongeluk in Argentinië vielen in totaal tien doden. De sporters deden mee aan een survivalprogramma voor de Franse televisie. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee helikopters met deelnemers in de lucht met elkaar in botsing en storten neer. De Franse president Hollande heeft zijn medeleven betuigd. Bij een bomaanslag op een politiepost in de sinai woestijn is een dode gevallen. 25 politiemensen raakten gewond. Volgens de Egyptische autoriteiten reed een terrorist met een autobom in op barakken van de politie. Aangenomen wordt dat islamitische extremisten achter de aanslag zitten. Het aantal aanslagen door extremisten in de Sinaï is sterk toegenomen sinds de val van president Morsi in 2013. Het weer droog en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Ook morgen geregeld zon en dan ook ongeveer 10 graden. Dit was het RMZ. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn nog de langste files in de randstad: de A2 Den Bosch utrecht tussen Geldermals en Culemborg. 4 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen, daar staat tussen haardem Zuid en Battenverdorp ook 4. A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Alblasserdam en Sliedrecht West, 5. De weg is weer vrij na een ongeluk. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. ZFM met, met nu de herhaling van, van uh, dit programma. net op, op, zondag. op de zondag. Ja, is juist. We, zijn, we zijn het staat, de staat file Zandvoort uit, hè? Ja, een hele lange van 4 kilometer. 4 kilometer op dit moment. Nou, alle mensen die uh, in de auto aan het uh, luisteren zijn, heel veel sterkte. En we hebben een plaatje voor jullie. In moet rekening worden ja. gehouden met filevorming en vertraging de weg groningen had een file van 15 kilometer. Ja, soms ook, oké. Okay. 4, 4 kilometer. file van 23 kilometer. Sterkte. File. Ik zit weer in een file. Wel zo'n duizend wielen. Netjes op een rij. Staan. wachten tot we doorgaan mag ik even voorgaan want ik wil naar huis oh, jongens wat een file. Wel meer dan duizenden wielen staan hier op een rij. het gauw voorbij zal zijn In de verte rijdt een trein Vliegens vlucht naar huis Vielen Oh jongens, wat een Vielen Wel meer dan duizenden wielen staan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 van 4 kilometer tussen Salford en Heemstede. Heel veel sterkte. Ja, je had beter nog even in Salford kunnen blijven, denk ik. Het zon schijnt nog lekker, dus gewoon even een terrasje pakken. Een bitterballetje ergens eten bijvoorbeeld, dat kan ook altijd. En uh, genieten van het uh, mooie zonnige weer vandaag hier in Salvoort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 Natuurlijk voor heel veel zonnige muziek. Zo, dit nummer wat zojuist je zojuist voor je draaide. Dat was Hey Mambo! Elf minuten over 4 uur bij voor een goedemiddag. en zo krijg je de pit report van ons.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 Dames, is hij enorm populair? De film 50 Shades of En Dit was de muziek uit die film die Golding Audio en Love Me Like You Do. Het is half vijf geworden, tijd voor de run van de week. En dan hebben we het over Fortuna en Victoria. Victoria is binnengekomen in het asiel als moederpoes. Ze is nog best schuw, maar als je haar rustig benadert, kan je haar ook rustig aaien. En dat vindt ze ook heel erg lekker. Ze kan hier goed met andere katten over weg.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 eigenlijk bijna zeker dat je voor deze plaats zou gaan kiezen. Dus hij stond al klaar, Albert Jan. Ja, jij kent me door en door. Ja, ja. dat dacht ik. Elopas Parsons Project hoorde je met Old Wise. Even twee berichten. Allereerst uh, up-to-date goud Sifan Hassan op EK. Sifan Hassan uh, heeft Nederland goud bezorgd op de EK indoor in Praag. De, atleet, de atleten.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 Redactie at cfmsanvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs bij ons op de radio. Father's world is rocked, and the. Ja, ik denk een mooie afsluiter voor deze zoveel tot zondag. Het was een echt speciaal verzoekje van jezelf. Ja, dat he? lijkt wel heel erg. De, de Boon Ja, televisie al even in de gaten trouwens. He? Ja, 60 meter. Indoor, 60 meter. EK. De finale. Twee Nederlanders met Schippers in de middelste baan. Schippers. Ja. Schippers. Goud. Ja, ja, ja. ja. is het gebeurd? Ja. Nou, even de fotofinitie afwachten. Goed, eh, en trouwens, Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse Primera División... Eh, overgenomen van Real Madrid. Real Kijk. Madrid verloor gisteren met 1 tegen 0. En eh, Barcelona won vandaag 6-1 van Rayo Vallecano. Dus eh, Barcelona aan de leiding in de Primera División. En ja, zoals ik al zei, Schippers Goud, 60 meter horden, indoor EK. Kijk, heel mooi. Nou, het zit er weer op voor ons. Ja,